Dit is Helene Ekker met het NOS Journaal. De minister van Volksgezondheid van de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... wil de regels voor alternatieve geneeskundigen aanscherpen. Minister Barbara Steffens zegt dat er naar aanleiding van de zaak Klaus Ross... behoefte is aan hervormingen. Volgens haar voldoende huidige regels uit 1939... niet meer aan de eisen van de moderne geneeskunde. Ook vindt ze het niet kunnen dat iemand zonder opleiding of cursus... kan meedoen aan de toets waarmee je een registratie als huilpraktiker kunt verdienen. De Nederlandse politie stuurt 15 tot 20 rechercheurs naar Bonaire om te helpen bij het onderzoek naar de dood van een Nederlandse politieagent. Die kwam woensdag om bij een schietpartij tijdens een achtervolging. Er is een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip. Het grondpersoneel van KLM houdt stiptijdsacties op Schiphol. De vakbond FNV wilde eigenlijk staken, maar dat mocht niet van de rechter tijdens het toeristenseizoen. De hele middag houden de actievoerders zich strikt aan de regels. Ze tillen bijvoorbeeld geen zware koffers en rijden niet harder dan mag op het terrein. Daardoor zouden vliegtuigen vertraging op kunnen lopen. Met de acties wil de FNV aandacht vragen voor de hoge werkdruk. De executie van een gedetineerde in Texas komende woensdag is uitgesteld. De zwakbegaafde Jeffrey Wood zit al twintig jaar in de dodencel... voor een moord die hij waarschijnlijk niet pleegde. Wood bestuurde de vluchtauto bij een overval op een tankstation. Zijn vriend schoot de kassa medewerker door het hoofd. Wood zou woensdag een dodelijke injectie krijgen... maar de executie is voor de tweede keer uitgesteld... omdat hij mogelijk veroordeeld is op grond van valse verklaringen. Dan nog het weer, af en toe zon en land in maart kan er een bui vallen. Het waait flink bij 21 tot 24 graden. Morgen wordt het wisselvalliger dan vandaag. Er vallen dan meer buien met lokaal kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het... ZFM, de verkeersupdate, verkeersupdate, Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A1, Amersfoort richting Amsterdam, bij Muiden Oost. Drie kilometer door werkzaamheden, vertraging zo'n vijf minuten. Na een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Vinkenveen, 5 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. En ook zo'n 10 minuten vertraging op de N201 uit horende richting Hilversum bij Vreeland. En die file is 4 kilometer. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 son na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag bij CFM. In dit uur begonnen we met Dua Lipa en Be The One. Nou, we schakelen uh, snel live over naar het circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want daar is de Formule 3 race aan de gang. En Willem van Dessen is daar live bij uh, voor ons. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt uh, Rob, zoals je zei. Formule 3 race is bezig. Een race over uh, 12 ronde is eigenlijk de kwalificatie voor de race van morgen. De einduitslag van deze race is de startopstelling van de race van morgen. Het was Kellan uh, uh, Elliott, uh, de Engelsman van het Van Amers... ...voor de racing team vol e precies in de Op tweede plaats was het uh, de zweet Joel Eriksson... ...en op de derde plaats uh, Alex Albon. Nou, bij de start was het toch uh, Joël Eriksson... Uh, ...die uh, het beste in de startsoort uh, viel... Hij leidt nog steeds de wedstrijd waar we inmiddels al in de achtste ronde zitten. Met op de tweede plaats uh, Callum Hillert. En op de derde plaats is het nu uh, de VIN uh, die uh, eveneens uh, door Red Bull gesponsord Nico uh, Kari. Uh, een 16-jarige VIN. Dus uh, een jongen met toekomst nog wel zeker wanneer je uh, Red Bull als backing heeft.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 Ben je er klaar voor? Uur twee? Of oh, niet? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk. Ja, natuurlijk, Wat ja. gaan we doen dan? Uh, uur twee gaan we... Uh, de evenementenagenda gaan we doornemen. Oké, okay, en uh, ja zo meteen over twee platen naar uh, Willem van Leerse... terug op het circuitpark Zandvoort. Ah, ook weer. Leuk. Zandvoort, goedemiddag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Nou de radio lekker aan, hè? Want... Tot na 5 uur krijg je heel veel lekkere muziek en informatie samen met Dolly en met mij. En nu de Dewey Brothers.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 You don't wanna go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. Nothing but cheating between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. ain't nothing Oh yeah, girl, gotta work for me. Can it. you make a clap? Work no ass for me. It. Take it to the ground, pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it work right like my time sheet. Oh. She riding like a '63. Oh, I'ma buy a new oh. Celine. Let her ride in the forest oh. with me. Oh, She's the bang. I'm her bow. And she down to break the bows. Like that, she gon' go. I'm gon' just, she finesse. I fight, for, she take that. Put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 voor kulm eerst Morgen dus uh, alle kanten om um, dat uh, te gaan nadenken. Dat is okay. uh, het taaltje van uh, Eriksson. Hoe laat gaan ze morgen uh, van start? Jeugd, mina uh, <laughs> man. Jij hebt onverwachte vragen, maar ik heb het antwoord uh, erop. De uh, Masters, de Formule 3, die uh, start morgen om 3 uur. Die wordt uh, op veel uh, tv-zenders uitgezonden. Uh, Wereldwijd, Dus uh, wat dat gaat ook weer een mooie promotie. En een uh, race over één uur, als ik het uh, goed heb. Nee, dat is de GT Mars. Dus dat is een race over één uur. En uh, om de 3 race, uh, dat is een race over 25 ronden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Helemaal duidelijk. Dus ja. uh, morgen dus om uh, drie uur eigenlijk de hoofdreis van uh, Formule 3. En verder ja. wordt er nog heel veel andere klassen uh, uh, verreden. Ja, en, denk je wel. Ja, zo meteen de Clio's. Dat komt het helemaal uh, Clio's en uh, in de uh, Formule 3 hebben we dan uh, dit weekend geen Nederlandse uh, vertegenwoordiger. Maar kijken we even naar de Clio-herst uh, daar wel. Het mooie is uh, de eerste die plaats op de startopstelling voor uh, race 1... die zo dadelijk van start gaat voor de Clio Cup. Die worden ingenomen door uh, Nederlanders. Ja. Pole Position was er voor uh, Spass van Blekemolen tweede plaats uh, eveneens van team Legemol uh, René Steenmetz. We op een uh, mooie uh, derde plaats uh, vinden we terug uh, ja, onze Zandvoorter Dylan Korte. Oké, okay, nou, laten we hopen dat uh, Dylan een uh, goede race gaat hebben zo dadelijk. En jij gaat hem uh, voor ons volgen en zometeen rond uh, kwart voor vier... dan komen we weer bij je terug, Willem. Oké, okay, dan weten we ook uh, hoe het ervoor staat dan met de Clio's. Helemaal goed, dankjewel voor dit moment. Willem van Nes, vanaf circuit Bar Zandvoort. En ja, hij heeft uh, best wel mooi weer, hè, vandaag, Dolly? Yo. Heerlijk weer. Heerlijk weer, ja, en wij joh. ook, hoor. Wij zitten lekker in de studio aan de tolweg, Tina. Ook lekker. En we draaien heel veel goede muziek <laughs> vanmiddag voor je. Waaronder deze van Delegation. Hier zijn ze met Where is the Love?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 Belastingformulieren.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 ja ging uh, steen met stok over tot een iets uh, wat uh, <laughs> in menig eens over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 Op een eerste plaats uh, vinden we nu terug, uh, terwijl we ze net de uh, herstart hebben gehad, uh, Andreas Stoepling, die komt uh, uit Oostenrijk. Met op een tweede plaats Tilman uh, Koster. En derde vinden we dan terug, uh, ja, Good Old uh, Mi Michael uh, Michel, uh, Blegemol, uh, die uh, de 65 uh, gepasseerd heeft, uh, Slawe inmiddels heeft, maar toch in de Clio's uh, nog steeds er heeft. En dat is niet uh, onverdiend, goed. doet.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 Ja. Dus? Ja. Ja, vandaag rijdt hij weer lekker mee op de vierde plek, op dit moment. Ja, ja dat klopt. Hij is net hier gepakt en een plaatsje terugvallen aan de vierde plek. Maar uh, desalniettemin, uh, ja. Het blijft uh, zijn leven en hij uh, zegt: De uh, reizen ik nu uh, van me. Hey. Ja, geweldig. Dat hij zich daar zorgen over hoeft te maken. Maar goed. Uh,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 Said her name was Delilah Woo! And I'm like you should come my way See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 Ik vind dit zo'n geweldige plaat hè? Je wat leuk is, je pakt gewoon een klassieker van Maxi Priest, en Klaus toe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 Met de laatste berichten uit Zalvoort en de regio. En natuurlijk het radiogeluid op de achtergrond. Wat wil je nog meer, hè? Nooi, zodat deze plaats zo vlak voor het nieuws en weer van vier uur. We kunnen nog twee draaien trouwens. Waaronder deze van TVV. Terug in de tijd met de Dirty Cash. Dream. money's the theme do you know what een hele grote wasmachine aanschaffen, al het geld erin. En dan gaan we het gewoon wit wassen. <laughs> dan heb je hebt geen dirty kist meer, toch? Zo is het, maar mag ook met kleine beetje's hoor. Jawel hè, We, jawel, we, jawel. we, we hebben niet allemaal zoveel geld voor een grote wasmachine. Zo is He? het. <laughs> Doe, draai, draai een paar wasjes. Ook een, handwasje, een handwasje, een zal handwasje zal het worden in mijn geval. <laughs> <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, we zijn uh, bijna nu, uh, aan het eind van uur twee. Ja. Heb jij nog een uh, berichtje voor ons?